Dielke Teertsra met het NOS-journaal. De voorman van de is overleden. Ian Kilmister, die Lemmy genoemd werd, had kanker. Hij stierf thuis in Los Angeles. Lemmy richtte moderheid op in 1975. Hij was de bassist en de zanger van de band... en schreef ook de meeste nummers. Lemmy Kilmister was 70 jaar. Landen in Midden-Amerika hebben een oplossing gevonden... voor de duizenden Cubaanse migranten die gestrand zijn in Costa Rica... De Cubanen zijn op weg naar de VS, maar worden bij de grens met Nicaragua tegengehouden. De oplossing bestaat uit vliegtuigen die de migranten vanaf januari naar El Salvador brengen. Vervolgens reizen ze met bussen naar Mexico en vanaf daardoor naar de VS. Veel Cubanen die weg willen uit hun eigen land zoeken hun hel in de VS. Ze krijgen een relatief makkelijke verblijfsstatus. Het aantal migranten is sterk gestegen sinds Havana en Washington de banden hebben aangehaald. De migranten zijn bang dat Washington het immigratiebeleid voor Cubanen gaat aanscherpen. In het gemeentemuseum in Den Haag is komend jaar het schilderij Judith 1 van Gustav Klim te zien. Het is een van de bekendste werken van de Oostenrijkse schilder. Directeur Tempel van het museum spreekt van een droom die uitkomt... omdat het erg lastig is om een werk van Klim naar Nederland te halen... In welke expositie het doek te zien zal zijn, is niet bekendgemaakt. Henk Tenkaten gaat weer aan de slag als trainer. De Amsterdammer van 61 is de nieuwe trainer van Al Jazeera uit Abu Dhabi. Tenkate trainde in het verleden onder meer Vitesse en Ajax. Hij was ook assistent bij FC Barcelona en bij Chelsea. In 2013 werkte hij voor het laatst als trainer, dat was bij Sparta. Al Jazeera is Tenkates derde werkgever in het Midden-Oosten. Dan nog het weer, vannacht is het bewolkt en droog. Bij een gaat op 6. Komende dag in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 www.zfmzandvoort.nl Ik ben altijd de schouder De troost in zekere zin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 Zover maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim met Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Ga je dan nog steeds en bij dan nog steeds bij ons 6.9. Zie Pray, Pray.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 Yes, sir, yes, sir You're such an instigator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 We got to get.